Koningin Beatrix heeft oud-CDA-premier Ruud Lubbers aangewezen als nieuwe informateur. Hij gaat onderzoeken welke meerderheidskabinetten er nog mogelijk zijn. Daarbij ligt ook de optie van een rechtskabinet met VVD, CDA en PVV weer op tafel. De koningin wil dat Lubbers haar op zeer korte termijn informeert. Nu de VVD en de Partij van de Arbeid niet dichter tot elkaar zijn gekomen... tijdens de onderhandelingen over Paars Plus lijkt er een cruciale rol weggelegd voor het CDA. Oliemaatschappij BP heeft de werkzaamheden bij de beschadigde oliebron in de Golf van Mexico stilgelegd wegens dreigend noodweer. In het Caribisch gebied raast een storm en die komt mogelijk naar de Golf van Mexico toe. Als het gebied geëvacueerd moet worden, loopt het werk volgens de Amerikaanse regering 10 tot 14 dagen vertraging op. Het werk ligt stil tot de weersvooruitzichten duidelijker zijn. Enkele honderden bewoners van Valkenswaard hebben de afgelopen nacht elders doorgebracht. Ze werden geëvacueerd in verband met een brand in een plastic fabriek. Ook twee verzorgingshuizen werden ontruimd. De brand is onder controle, maar het nablussen heeft de hele nacht geduurd. In Rokkanje in Zuid-Holland is gisteravond korte tijd een camping ontruimd geweest. Oorzaak was een grote brand in een strandtent. De wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse zijn vanochtend vertrokken met de ouderwetse controlekaart... Het systeem van de polsbandjes vertoonde te veel kinderziekten. Scannen van de bandjes met een barcode ging niet goed... en daardoor duurde het in veel gevallen te lang voordat wandelaars weer verder konden. Vandaag is het de zogeheten dag van Goesbeek met de gevreesde Zeven Heuvelenweg. In Venezuela zijn 21 politieagenten aangehouden... omdat ze twee Mexicaanse drugsmokkelaars hebben geholpen bij een ontsnapping uit de gevangenis. Hoe ze dat hebben gedaan is niet bekend gevangenbewaarders sloegen alarm toen ze bij het tellen van de gevangenen ontdekten dat er twee ontbraken. Het weer half tot zwaar bewolkt, vanmiddag vooral in het zuiden een bui. Het wordt 21 graden in het noordwesten tot 25 graden in het binnenland. Morgen weinig verandering in temperatuur, maar wel meer buien. Dit was het RMS Journal.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 Maar er is niets aan de hand. Iets. Vlissingen hadden zware en moedeloos van De haven is verlaten, want er is nog maar één dag. Toen in het donker buitengaats worden gebracht. Gedekt de goede tijden van zuiverheid en kracht.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 En maar het is zo Maar is het gaat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 Want anders wordt het verwarrend de ene middag praten over een cruiseschip. Uh, ja, <laughs> en, en de volgende morgen moet je over een hotel praten. Dus... Ja, het is leuker om het op één project te volgen, omdat je dan de hele verhaallijn meekrijgt. En uh, even recreatie. het begint zondag om, uh, om 7 uur half acht. Maar de volgende dagen, van hoe laat tot hoe laat is dat? Hoe laat begin je s morgens? Nou, we hebben elke dag twee activiteiten: ja. dat is van 10 tot 12 en van 3 tot 5. Ja.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 te doen. Ja. Maar en dit is geweldig, jongens. Ja. 42 jaar en de spirits er nog steeds in, dus we gaan op naar de 50 jaar. Zeker. Met een groot feest hier in Zandvoort. En terecht. Uh, hoe redden jullie het financieel? Want dit kost natuurlijk klauwen met geld. Ja, die was voor mij, geloof ik, die vraag. Ja. Um, <laughs> wij krijgen een subsidie van de gemeente. Ja. En uh, dat is voldoende om uh, key te spelen. Ja. En dat win... is heel mooi. Een winst wind... kan je nee. nooit maken. Nee, maar is ook niet de opzet van recreaten. Nee.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 En verder een oproep: ga even langs Bruna en koop VVV, een VVV en koop een, een brandje, VVV, want dan sponsor je ook recreatie nog een beetje. Precies, en dan kunnen die kinderen veertien dagen lang, s'morgens en s middags. Alles meedoen. meedoen. Uh, de, de leeftijd is vanaf voor recreatie 4 tot, tot en met 12. Maar kinderen die ouder zijn en zeggen: ik vind het leuk om te helpen, die mogen gratis meekomen helpen. Want daar halen wij natuurlijk onze nieuwe teamleden over een aantal jaar weer uit. Precies.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 If I could, I would stay. can see now. Why would I try to? And I want to tell you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 Uh, dan gaat hij niet orgel bespelen, dan gaat hij een klaver symbool bespelen. Oh, in ja. het kader van de Klessen concert. Want dan komt Emmy Verheij. Juist. Zandvoort. Maar dit, uh... En dan komt Aardberg Verf meespelen. Prima. Ja. Dan is dat, uh, maar goed, uh, ik dit denk van. Okay, ja. uh... nee, hij heeft <laughs> oké. hij uh, bespeelt niet uh, in de diensten mm. het orgel. Hij uh, wordt nog wel uh, op bepaalde manieren advies gevraagd. Maar de heer Sevaal is onze. Uh, uh,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 In het terrein, uh, op het terrein de, rond, de tuinen de kerk, rond de kerk. De, ja, precies.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 En de Zoever Award ligt natuurlijk op een aantal grote punten. Geeft hij daarin uh, het een en ander weer over de kwaliteit die ons product uh, te bieden heeft. Uh, Boudewijn, heb je nog wensen? Ja, altijd. <lacht> dat is wel een hele leuke vraag, Pieter. <lacht> ja, wij willen, we zijn met onze Beach Factory zijn we nu al wel gestart om daar meer voor uh, kinderen in te brengen. Dat daar echt een kidsworld gaat worden. En uh, ja, ik zou graag uh, dat de komende jaren nog verder uh, uitbreiden. Dat daar echt een, uh, ook voor de omgeving gewoon een... Uh, ja, een, een echte kidsworld met nog meer kinderactiviteiten, klimapparatuur, et cetera, komt. Dat Je hebt geen bedankt. grond om nog huisjes erbij te bouwen en dergelijke? Nee, nee, nee. Dat maar zit het, vol? Dat zit echt vol. En, uh, want kijk, op het moment dat wij gaan bouwen, moet het wel ook echt meteen over 50, 60 huisjes gaan. Anders is het natuurlijk niet echt interessant. Nee, precies. Ja, en dat stuk grond, uh, ik denk dat wat, het grond wat wij hebben, dat dat al heel bijzonder is in dit gebied.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 En die denken ja, dan, wij ook een park moeten hebben en nee. dat gun ik ze niet. Okay. Ze zien dus. alleen onze achterlichten in ieder geval. Dus uh, het, het gaat gewoon de goede kant dan op. We moeten niet ons. te juichend zijn. Echt, voor de puur voor de concurrentie. Oh. <lacht> okay. Lekker hier blijven. Het gaat Goed. Het. Goed. Dan gaan we mee door. Dank voor je komst. En erg veel plezier en succes in deze komende maanden weer. Ja, je hebt gaan druk. ja we gaan ervoor. De gasten komen nu en... Uh,